Uur. Goedemiddag, ik ben Dilke Teertschijn dit is het nieuws van NOS op 3. Een tenniscoach uit Limburg is geschorst vanwege matchfixing. De man van 26 heeft toegegeven dat hij de uitslagen van wedstrijden manipuleerde voor geld. En ook heeft hij bewijsmateriaal vernietigd. Met welke wedstrijden zat de journalist niet bekendgemaakt? In het verleden coachte hij onder andere Demi Schuurs, Zij is de huidige nummer 18 van de wereld in het dubbelspel. De koos mag twaalf jaar lang niet aan de slag op banen van de tennisbonden... en hij krijgt een boete van bijna 12.000 euro. Rijkswaterstaat en de politie roepen boeren op om te stoppen met gevaarlijke acties. Vanochtend dumpt de boeren mest, hooi en zelfs asbest op de weg... en staken ze de bol in brand. Dat kan levensgevaarlijk zijn, zeggen Rijkswaterstaat en de politie. Maar een van de blokkades op de A32 bij Meppel reed een automobilist... op een neergelegde hooibaal. Hij raakte niet gewond. Op de vertrekborden op Duitse vliegvelden is het woord gecanceld nauwelijks meer te tellen. Het grondpersoneel van de grootste vliegmaatschappij van Europa, Lufthansa, staakt en daarom gaan honderden vluchten niet door. Ook deze reiziger is gestrand. I have to go to Paris. The flight was cancelled and they said tomorrow you will be rebooked, but uh, nobody was here when we arrived in order to say what do we have to waar we have to go? Where do we have to sleep? Het grondpersoneel van Lufthansa staakt op de vliegvelden van Frankfurt en München... omdat ze meer salaris willen. De baas van een fastfoodrestaurant in de Verenigde Staten... zit vanmiddag met crossed fingers voor zijn personeel. Hij heeft voor de 50.000 mensen die voor hem werken... een lot gekocht voor de mega jackpots. To win that jackpot, you must match these five white balls plus that gold mega ball. Now, let's see if I can make you a millionaire tonight. Alle loten bij elkaar kosten hem 100.000 dollar. Maar het winnende lot kan, jawel, 810 miljoen euro... De De Fransvoetbaas zegt tegen CNN dat hij de loten kocht omdat het voor zijn personeel lastige tijden zijn, met de hoge prijzen voor tanken en boodschappen. En mocht de prijs op één van de loten vallen, dan wordt het geld verdeeld tussen al het personeel. Het weer een beetje van alles wat, af en toe wolken en kans op een buitje, maar ook flink wat zon vandaag. 18 tot 22 graden is het. Morgen wordt het wat warmer, maximaal 26 graden. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANBB. Een kapotte vrachtwagen zorgt voor vertraging op de A1 vanuit Amersfoort naar Amsterdam. Bij Afritnaarden Naarden is de rechterrijstrook dicht. Hou rekening met 20 minuten vertraging vanaf Baarn. Tot zover de verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, Zee. Zandvoort, een zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. Met nu de Muziek Boulevard.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 Hij is zo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 Op 106,9 is Zon, Zandvoort en zomerhits. Zomer Trouble, blood is in the rocky waters. How do your sons and daughters eat you alive? Levels, better put your head on swivels. Dance with the berry devil, butter tonight. You think You think Uh, Cut you up in even slices, uh, pray on your feet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 you <laughs> De valplaats. Ook in de zomer. Aan het strand, aan de zee met een dame Oeh, we gaan zo lekker in de hamas Met een cocktail op wat het laatjes, Ey, zonnetje, zonnetje En een cocktail op de beach. Vanavond wil ik even ja, niets. Ik ben even te zuid, uit op een kleine roadtrip ga richting Zuid Onderweg naar de druiven fruit Mijn raampje open heb de zon op mijn huid Neem het op me een ga het zille zonne topje. Poesten slikken tot verkotsen. Even champagne neem ik nog een slokje. Yeah. Ik pak even een vakantie. Ik wil een koptoan zijn. Of geef een pilje of twee. Of ik vlucht om geen garantie. Onder de zon heb ik geen last van hij mee. Ik pak even een vakantie.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 Onze kans lag op een bordje reken, maar dat dik een beet Durf gang en focus zien ons brengen. brengen, is naar je feest Je chick is er geweest, in de game je weet ik ken alle ways Geen rappers zijn zo vijzel als deze, Turfy gang binnenkort op tournee Alle kaken gaan omlaag als ik tape. opgevoed door een SR naar mee Ik ben met Apple, die man en geef ees, ik denk mijn bier is die shit Heet Ik pak even een vakantie of ik terug om geen garantie Onder de zon heb ik geen last van hij mee.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 Like all hope is gone, but as I lift my hands, I understand that I should praise You to my circumstance. Take the shackles off my feet, so you know I can stand. I just wanna praise, just, just wanna praise, just wanna praise, just, just wanna praise You. Just wanna pray, yeah. You, yeah. yeah. you yeah. now I can live my life. FM. Zie FM zon FM 106.9 FM.